Middernacht, het begin van woensdag 16 januari. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het vannacht glad is op de wegen. Dat komt door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuw dat is blijven liggen. Plaatselijk wordt het 10 graden onder nul. In de afgelopen uren zijn door gladheid een paar ongelukken gebeurd, onder meer op de A12. In de ochtend verwacht Rijkswaterstaat geen grote problemen op de weg door wintersweer. De NS luidt uit voorzorg wel opnieuw minder treinen rijden. Het dodental op de Universiteit van Aleppo in Syrië is opgelopen tot boven de tachtig, zeggen zowel regeringswoordvoerders als activisten. Door twee explosies werd een gebouw op de campus van de universiteit verwoest. De twee partijen in Syrië geven elkaar de schuld van het bloedbad. Agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis door hun werk kunnen rekenen op hulp van de overheid. Daarvoor is een landelijke regeling van kracht geworden. Tot nu toe gingen politiekorpsen verschillend om met de beoordeling van posttraumatische stressstoornissen. Een landelijke richtlijn moet dat voorkomen. President Hollande heeft de Fransen voorbereid op een langdurig verblijf in Mali. Hollande zei dat de Franse troepen blijven tot de stabiliteit in het land is teruggekeerd. De president sprak op een Franse militaire basis in Abu Dhabi. De Fransen willen de troepenmacht uitbreiden tot 2500 man. Het internationale antidopingbureau WADA zegt dat Lance Armstrong onder Ede een bekentenis moet afleggen als hij onder zijn levenslange schorsing als sporter wil uitkomen. WADA zegt dat het met belangstelling kennis heeft genomen van de mediaberichten over de bekentenis van Armstrong en zijn dopinggebruik. Voor het antidopingbureau telt alleen een bekentenis van Armstrong onder Ede. In Noord-Laren hebben Mariska Huisman en Bob de Vries de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De Vries ontsnapte tien ronden voor de finish uit een kopgroep en kwam alleen aan. Bij de vrouwen liep het uit op een eindsprint die Huisman wist te winnen. Het weer, vannacht stevige vorst, overdag zonnige periode en landinwaarts droog. Aan zeekans op een sneeuwbui en de temperatuur ligt dan tussen de min 3 en 0 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goeiedag, hartelijk welkom bij Casa Luna. Ik was tussen Kerst en oud nieuw dit jaar een paar dagen in Berlijn geweest. En ben er nu een paar keer geweest. En ga dan altijd even kijken, ook omdat een vriend van mij daar in de buurt woont... bij de Berliner Mauerweek, waar vroeger de muur stond. Daar hebben ze een hele route gemaakt met veel verhalen en foto's van voor de val van de muur. En dat zijn bijvoorbeeld foto's van uh, vluchtpogingen of vogel, foto's van een, een baby die je dan getoond ziet worden... op de tweede verdieping van het huis, dicht bij de muur... zodat ze dat die baby aan de familie kunnen zien... die aan de westkant is uh, gebleven. Het zijn allemaal, ja, vind ik, redelijk rauwe foto's. Er is dus niet al te veel tierenlantijnen langs die hele route opgezet. En daardoor uh, maakt het ook wel veel indruk. Het geeft altijd een beetje dat wij en zij van vroeger gevoel... En ik vind het ook ja, een beetje dreigend en akelig gevoel. Wat het vaak geeft. Er zijn natuurlijk tegenwoordig binnen Europa lang de grenzen verleden tijd. We kunnen gaan en staan waar we willen. Maar buiten Europa is dat een heel ander verhaal. Want de grenzen, de Europese grenzen, worden eigenlijk alleen maar meer benadrukt en er wordt meer gecontroleerd. En de vraag is of dat nou iets is waar we blij mee moeten zijn, waar we trots op moeten zijn. Als ik u nou zeg dat er de afgelopen 20 jaar... 16.000 mensen zijn omgekomen aan de Europese buitengrenzen. Dan zult u daar volgens mij wel van opkijken. Misschien gelooft u het niet, want dat had ik zelf een beetje. Ik schrok ervan en ik kon het me heel moeilijk voorstellen. Dat is een mooie... Aan mijn gast van vannacht dat we het daar eens over kunnen gaan hebben. Henk van Houten, welkom. Dank je. Universitair hoofddocent geopolitiek... En politieke geografie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Je bent ook hoofd van het Nijmegen Center for Border Research. Ja, zoals dat dan ja. mooi in het Engels heet. En zelf ook net terug uit Berlijn. Hè? Net uit Berlijn, ja. ja gisteren nog. Ja. Het was een conferentie, met name gericht op de oostelijke kant van de Europese grenzen. Zeg ik dat goed? Ja, het een conferentie het is eigenlijk het slot van, van een paar jaar onderzoek. Een paar jaar ook waarin we met een groot aantal wetenschappen hebben samengewerkt. Uh, om eigenlijk de, de grensfunctie in zijn totaliteit te bestuderen. Wat is, hij, wat is zijn grens? Wat zijn grenzen? Hoe verschuiven grenzen vandaag de dag in Europa? En op, en op de randen, inderdaad, wat net al in de leiding werd gezegd, aan de randen van de Europese Unie. Hoe begrenst eigenlijk de Europese Unie zich? Uh, na 2004 is er natuurlijk, zijn er natuurlijk heel veel landen bijgekomen bij de Europese Unie. Ja. Ja, dat was eigenlijk ook een van de aanleidingen om te kijken. Van, dus blijkbaar is die grenzen gaan het verplaatsen. Daarom heette de conferentie ook relocating borders, verschuivende grenzen. Uh, en dat, dat is ook precies het thema van de afgelopen jaren, denk ik, in de Europese Unie. Uh, dat, dat er inderdaad er een steeds andere, of steeds meer nadruk komt te liggen op die buitengrenzen. Maar dat was dat, was vond dat ook er... de conclusie die getrokken werd? Of werd er vanuit daar eigenlijk gestart met, met denken? Dat was het, ja, dat was het denken uh, waar we mee starten. Dat, want dat was natuurlijk ook wel al duidelijk sinds 2004. Uh, en er gekeken werd dus van hoe kunnen we dat denken nu voort uh, laten scheiden. En hoe kunnen we de, hoe denken nog, nog meer elan geven. Ook van de, ja, hoe kunnen we misschien de, de, de grens omdenken. Is, is er een ander soort van, van grens mogelijk dan, dan deze grens. Die inderdaad ontzettend uh, schadelijk is voor, uh, voor wereldwijde humaniteit. Zeg maar? Want aan die gebouwte grenzen werd gezegd ze sterven sinds 1993. Uh, sinds de opening van de interne grenzen. Uh, zijn aan de buitengrenzen. Er zijn inderdaad 16.000 mensen omgekomen. 16.000? Maar ja, ik, ja. ik zat echt te denken, waar dan? Hoe dan? Ja, dat is, dat is, je ziet het natuurlijk heel weinig uh, in het nieuws. Ja. Uh, dat is dat ook een van de conclusies van het congres eigenlijk. We waren daar met uh, nou, bijna 200 uh, grenswetenschappers... van allerlei soorten uh, pluimagen en disciplines. Uit de hele wereld. De, uit de hele wereld. Een groot congres. Uh, en Berlijn is natuurlijk inderdaad een heel goed podium dan, om daar te zijn. Uh, maar er, ook een van de conclusies was... Nou, het, het, het is opvallend hoe, hoe sterk het in het wetenschappelijke debat leeft... en hoeveel normativiteit daar ook aan uh, dag werd gelegd... van wat zijn grenzen, maar waarom kunnen we... deze soort grenzen moeten we met elkaar niet willen, dat mensen dus sterven. Vanwege dat er zoveel ja, duizenden mensen... Sterven. maar hoe dan? Hoe sterven die? Wat? Nou, dat boot, bootvluchtelingen sterven. Uh, dus het omkomen met die wankele bootjes die soms wel eens in de media zitten. Ja. Um, in, in containers, uh, stikken in containers het, het, of vrachtruimtes. Ooit de Dover, uh, die zaak ja, ja, Dover hebben. Uh, 50, uh, 50 uh, volgens mij, 50 Chinezen die toen. Ja, 51 Chinezen die ja. opkwamen bij Dover. Uh, vanuit Rotterdam vertrokken. Okay. Dat, dat is wel een van de heel vele van, van dat soort uh, containers, die, waarin dus mensen verstopt zaten. En waar we eigenlijk stikken. nooit iets van horen dan? Nee, daar hoor je nooit wat van. Nee. Um, dat zijn twee grote categorieën en, en zelfdoding. Mensen die uh, dus in gevangenschap compleet gek worden omdat ze gevlucht zijn uit een, vaak uit een oorlogssituatie uh, en dan hier opnieuw in een gevangenschap terechtkomen omdat ze uit die oorlogssituatie juist willen ontsnappen. Ja, dat zijn die uitzetten. We hebben hier natuurlijk in Nederland uitzetcentra, maar die, ja. dat zijn in die, uh, op die manier zitten ze in detentie. Ja. Ja, en, die, en, en, de, zelf moet. Ja, en ja. in heel Europa is eigenlijk, een de Europese Unie moet ik zeggen, in de Europese Unie is een heel landschap ontstaan van, van dat soort centra, van de uitzendcentra. Ja. Dat is enorm snel gegroeid de laatste 10, 20 jaar. Is dat, uh, zijn het echt als paddenstoelen zijn overal van dat soort uitzendcentra. Nou, je zou het uh, kampen kunnen noemen, dat wordt ook in literatuur zo genoemd. Dat zijn de nieuwe migrantenkampen, zou je kunnen zeggen, die, uh, die de Europese Unie nou, die heeft laten ontstaan en mede heeft gefinancierd om om het migratieregime, het grensregime, uh, ook daadwerkelijk kracht bij te zetten. Ja. Dus ja, in die, in die uh, gevangen, uh, gevangensituatie, althans niet, niet allemaal zijn migranten, zitten ze in een gevangensituatie... maar daar waar ze niet uit mogen, dat ze uitgezet moeten gaan worden... Uh, ja, daar worden soms de migranten letterlijk gek. Uh, en weet je van weet niet meer wat ze doen, maar anders dan uiteindelijk zelfdoding... Uh. Ja. En die vallen onder die 16.000, maar wij aan de buitengrenzen, zeg maar, die ja. worden daar wel onder berekend. 16.000? Ja. ja. 16. ja. ja, ja de, misschien de, 20 over... jaar kun je zeggen, het valt mee, maar ik vind Nee, je had het, over, had het over de, de Berlijnse muur en de, de verschrikkingen daarvan. En, uh, het getal dood dat daarbij past is ongeveer 125 doden van mensen die, die aan de andere kant proberen. Nou, ik had uh, nog meer gelezen dat er over de 200, dat het richting de 250 zelfs gaat. Ja, de officiële tellingen zitten bij 125, dus ja, ja. altijd een, een plus-min-marge. Ja. Maar goed, dat, zijn geen, geen, is, geen, dat is dan de, de, als gevolg van de meest gesloten grens... die we in de geschiedenis hebben gekend, is dus de Berlijnse muur. Ja. Van velen toch een schrikbeeld. Dan nou regen nog zo, tear down this wall. Hè? Ja, ja. Hè? Open deze muur nu eens. Ja. Uh, trekken we dus nu inmiddels een, eenzelfde muur op... Uh, binnen de Europese Unie, als een rand de randen... met als gevolg niet 125 laten laat het de 200 doden zijn in Berlijn. Maar 16.000 doden. Ja. Dus nou ja, de geschiedenis op zijn kop. Hè? Ja. Ben, je, ben je daar eigenlijk ook geweest toen je in Berlijn was? Of eerder al? bij de nee, maand, je... Ja, ja, ja, ja. Je mouwerweek. kunt hem lopen, je ja. kunt er fietsen. Ja. Uh, het, is, het, is, het, is, het is een ontzettend interessante uh, en een, een mooie historische route eigenlijk. En, nou ja, Berlijn ligt de geschiedenis sowieso natuurlijk voor het opruimen. Ja. Uh, Prachtig uh, om die even neer te doen. Het is een heerlijke stad moet ik zeggen. Als je, als je daar. Ja, ik vind het ook een hele prettige stad om te zijn, maar als je daar loopt, heb jij. Wat, wat doet het met jou als je? Want je kunt ook stukjes door de muur kijken. Ja, Ze hebben ja. iets laat, een stukje laten staan. Dan dus ja. kun je precies zien hoe groot de afstand was naar het oosten. De foto's wat ik net, die ik net beschreef. mensen die hebben geprobeerd om te vluchten. Het is allemaal redelijk ingetogen gebracht. Ja, ja, doet ja. het iets met je? Ja zeker, wat ja, zeker. Dan? Nou ja, wat ik zeg, ik vind Berlijn echt een soort van prisma van de hele 20e eeuw. Je ziet, je ziet er daar de hele 20 20e eeuw, de grote ideologieën, zie daar uh, eigenlijk weer samenkomen. Maar dus. dan benadert het heel erg vanuit jouw werk. Dat klopt. Wetenschappelijk gezien. Ja, dat is moeilijk om dat om die bril af te zetten. Ja? Ja. Maar voel je iets, ik kreeg een beetje een, een ja, wat dreigend of een akelig gevoel. Dat je, dat je door de foto's en zo het gevoel krijgt wat die mensen moeten hebben gehad die naar de overkant wilden en niet konden. Ja. Ja, natuurlijk. Dat, dat een heel beklemmend gevoel. Dat ja, is wel. Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, bij ja. Zeker, zeker op, bij, bij dat soort uh, foto-exposities... of uh, museale uh, exposities... die zijn uh, neergezet rondom die Mauerweek... Of, um, of grenzend aan die uh, Ja, Dat is een beklemmend gevoel. Als je die verhalen daar leest... een hele persoonlijke verhalen ja. van mensen... die willen ontsnappen aan de andere kant... en ja, dan, dan, dan voel je je bijna mee met die gevangenschap natuurlijk. Wat, wat de DDR of voor vele mensen heeft betekend. Ja. Uh, een stukje verderop staat het start de oude Stasi-museum uh, nog... met, met oude, oude gevangenissen. Dat waren middeleeuwse toestanden, folterpraktijken. Alleen omdat mensen aangaven dat ze misschien naar het buitenland wilden. Gekke. Ja, ja. Ja. Ongelooflijk. Dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Nee, nee maar tegelijkertijd, het, het is schijnend om te zeggen... Is, ik mag die vergelijking niet helemaal doortrekken... maar toch, tegelijkertijd zijn er wel heel veel mensen in de Europese Unie... in gevangenschap, omdat ze uit... Uit de gevangenis situatie wilde ontsnappen. Ja. Dat is te behoorlijk schijnend. Is dat dan het verlichte ideaal van waar we, wat we. de, de noord van waarop Europa eigenlijk grondvest is? Ja. Nou, noord, het is, die is natuurlijk een hele ontwikkeling uh, gaande geweest. Ik kan hem uh, natuurlijk zelf gaan beschrijven. maar ik moet zeggen dat ik het. Euh, zoals uh, Bram Vermeulen het in die serie. De grenzen van Turkije. Er is een hele serie geweest. Hè, waarin ja. hij uh, ja, de grenzen ja. heeft. Uh, ja, heeft ja, gezien. En serie. hij trekt daar eigenlijk. Nou ja, de perfecte conclusie vind ik over hoe, uh, hoe wij de afgelopen jaren met grenzen zijn omgegaan, hoe we ze hebben afgebroken en hoe we ze weer hebben opgezet. Ik wil ja. even een kort stukje met jou uh, luisteren. Naar dat hij aan de grens van Griekenland met Turkije staat, waar ze nu om vluchtelingen tegen te houden, dat migratiebeleid waar ja. jij het ook over had. Ja. waar ze nu muren, of niet muren, maar hekken aan het optrekken zijn. So, I'm in the European Union still. Ja, yeah, stil. So, we have a fence. So this is where it will be, all the way there. Yeah. Yeah? 12 kilometers. 12 kilometers. Mm -hmm. And then, where does it stop? It's on the other side. You cannot see the end of the borderline from here. It starts yeah. from there, and the whole distance, it's about 12 kilometers. Uh-huh. So we have a fence all the way over the land the border. Land border yes. Then the border becomes a river. Mm -hmm. Then the fence stops. Yes. But don't they mostly cross by the river? Yeah, the last days. The they last do? Years. Mm -hmm. Yes. Yes. Ik ben opgegroeid in de tijd dat grenzen werden neergehaald. Ik bedoel de Berlijnse muur, het ijzeren gordijn, het einde van de apartheid. Het opheffen van de binnengrenzen binnen de Europese Unie. En zelfs in Turkije de afgelopen jaren... werd de visumplicht voor bijna 70 landen opgeheven. Maar nu staan er soldaten aan de grens tussen Turkije en Syrië... Zijn ze eigenlijk op voet van oorlog met elkaar? Worden er hekken gebouwd op de grens tussen de Europese Unie en Turkije? Worden er opnieuw controles uitgevoerd aan de binnengrenzen van de Europese Unie? En wat we hier zien is eigenlijk de wedergeboorte, de renaissance van de grenzen. Ja, je zegt tijdens het luisteren, mooi hè? ja. Spijker op zijn kop. Ja, helemaal. Dit is, uh, de, dit is precies de, de, de kern van, van, van mijn boodschap. ook Maar dan uh, mooi samengevat, denk ik, uh, in, in reportagestijl. En dat is ook ik over uh, schrijf en, en ook over Precies deze thematiek van het, in de renaissance, de wedergeboorte van, van de grens. De renationalisatie ook van, ja, van, van, van, van, van dat wat was. proberen uh, terug te grijpen op, op uh, dat oude fenomeen. Van als we het niet meer weten, dan plaatsen we maar een muur. Maar ja, een het is daar ook zo'n stukje niemandsland als je die reportage ziet. Het is wel wat droog en warm natuurlijk. En de, nou, er ligt het stenen fundament uh, lag er al zeg maar, om die hekken ja. op te plaatsen in, in die reportage. Waar komt het vandaan dat we dit weer willen of doen? Ja, dat is de grote vraag. We, we, we, we wonen een heel ontzettend belangrijke vraag tegelijkertijd. Van waar, waar, waarom, waarom dan weer teruggrijpen op, op het, oude, yes. uh, het, het oude symbool... het oude middel van uh, het optrekken van muren en hekken... wat inderdaad in Turkije gebeurt, maar niet alleen daar. Maar ook selectief, want we doen het dichtbij... even op Nederland betrekken, zeg maar niet. Ja. Maar. Nou, je, je ziet dat niet alleen in Europe Europa natuurlijk gebeuren. In de Europese Unie, maar ook door de Verenigde Staten doet hetzelfde. En ook uh, voor een deel... Uh, uh, Australië en, uh, en, en op andere plekken ook. Dus je, je ziet het er vooral in, in het Westen. Dus sommigen zeggen wel, het is een nieuwe muur om het Westen die gemaakt wordt. Maar het is terecht, het is niet een, het is alleen maar een muur. Want het is een selectieve filter die, die gemaakt wordt. Dus we selecteren aan de grens. Maar waarom, uh, waarom zijn we zo gaan denken? Of waarom zijn we het gaan uh, doen? Het, is, het is vooral te selecteren eigenlijk omdat we angstig zijn geworden. De grote drijfveer van, van veel van, van, onze, van onze grenzen is toch eigenlijk een angst. Angst om. Angst om te verliezen. Het verliezen dat we, wat we hebben opgebouwd. En ja. dat is voor een deel ook best verklaarbaar. Uh, maar of die angst ook terecht is, dat, die vraag wordt bijna nooit gesteld. Het, uh, en, en, en ook de, de, de angst, die, dus de drijfveer om, uh, de, als drijfveer om niet alleen om te verliezen in de welvaart, maar ook in de identiteit. Dus het is eigenlijk een soort van: we gaan ons maar versterken. Uh, nog, nog sterker maken, een soort van nieuw comfort op te uh, werpen voor onszelf... om de ander buiten te kunnen houden, de, de vermeende indringer. En het is een heel oud middel, maar tegelijkertijd is het in deze wereld... Uh, de geglobaliseerde wereld van vandaag, dat is eigenlijk een middel die... ja, dat heeft zich ook wel bewezen, uh, niet productief meer is. is nee, maar een... is het niet juist dan het gevoel mm -hmm. van mensen... juist omdat alles zoveel groter wordt dat mensen iets nodig hebben om aan vast te klampen? Dus zo'n grens... Hebben ze nodig om hun eigen identiteit te kunnen houden of om je nog als land iets te voelen? Ja, nou, ik, ik, ik, er is ook helemaal niks mis mee om een, om, een, om een grens te definiëren. We kunnen niet zonder grens in ons leven. Um, daar is niks mis mee, maar het gaat erom met welk middel je uh, die grens daar neerzet en ook waarop je selecteert. Ja. Dus je selecteert mensen op basis van afkomst. En dat gebeurt nu aan de grens. Nou ja, in de reportage dat ze heeft gezet. Uh, de, de, de grens was een uh, apartheidsgrens hè, tussen, uh, tussen oost en west. Daar waar je geboren was, daar was je tot, tot veroordeeld. Maar eigenlijk is die, die apartheidsgrens weer terug uh, met de grens van vandaag. Omdat de Europese Unie selectief mensen natuurlijk binnenlaat... wat er tegelijkertijd met het buithouden van tal van migranten... is, uh, is de Europese Unie enorm op zoek naar... Talentvolle mensen van over de hele wereld. Ja, even uh, heel erg gechargeerd. Je moet wat bij kunnen dragen aan onze maatschappij, wil je toegelaten worden? Zo is het. Dus de, de meerwaarde moet er zijn, in economische ja. zin of in culturele zin, makkelijk inpasbaar. Uh, dan word je toegelaten, sterker nog, dan wordt er naar je gezocht. Dan is er is een, wat dan heet, een mondiale redrace om talent, om uh, Global Redrace uh, for Brains, zoiets. En dat soort terminologie wordt dan in de Europese Unie gebezigd. En dat is dus eigenlijk een selectie op. En wat is namelijk de kern? Dat is Een selectie op afkomt. Want de Europese Unie heeft een lijst gemaakt... letterlijk een, uh, een, een positieve en een negatieve lijst... waarop, je, uh, waarop ze, ze selecteren. Uh, dit wil zeggen, dus de, nou, de wereld bestaat uit ongeveer 195 landen. Of wel of niet de Vaticaanstad mee rekent. Uh, anders zijn het 194. Uh, de Europese Unie heeft wat ik zeg, van, nou, van 100, uh, 160 landen... Uh, daar, die staan eigenlijk op de zwarte lijst. Dat zijn aardig wat. Ja, ja. En, en dat betekent dat... Dus die mensen die daar geboren zijn... moeten een visum hebben om er de Europese Unie binnen te komen. Uh, de rest, die staan op de positieve lijst. Die hoeven dat niet. En, en, dat... en die landen die op de negatieve lijst staan... zijn dat de landen waar het minder goed gaat? Dat zijn, um, dat zijn landen die over het algemeen... Um, minder uh, sterk ontwikkeld zijn, economisch. En of moslim landen ja. over het algemeen. Dus waar selecteert de Europese Unie eigenlijk op? Uh, als je geboren bent in een land... Uh, wat dus met de verkeerde god, zeg maar even. Of met de verkeerde munt, om het even gechargeerd te zeggen. Uh, dan heb je eigenlijk ontzettend moeilijk om weer op de zin binnen te komen. Want... Maar dat hangt natuurlijk samen met die angst. Dat zijn volgens mij de twee angsten die ja. de mensen ja. hebben. Ja. Na de aanslagen van 11 september. De ja. angst voor terreur, de angst voor de islam die aanslagen, moslims die aanslagen plegen. Ja. En door de crisis nu de angst voor onze portemonnee. Precies dat. En dat verklaart dus. Daarom zeg ik ook, het is de angst die ons drijft. Ja. Dat maakt dat we lijsten gaan maken van mensen. En dus mensen bij geboorte al veroordelen eigenlijk. Voor de rest van hun leven. Want als, je, als je in Senegal bent geboren. Dan is het zeer onwaarschijnlijk ja. dat je een visum gaat krijgen voor de Europese Unie. Wat dus maakt, dat je dus als je dan een beter bestaan wil hebben. Uh, en je wil migreren, wat, wat mensen eeuwenlang al doen. Uh, dan, dat je dus niet legaal binnen gaat komen. Dat betekent dat je illegaal je weg moet gaan zoeken. Uh, wat die fobie eigenlijk, die angst alleen om mag. Verder omhoog doet. Ja. Want oh, ze komen binnen, ze stelen onze portemonnee, en st et cetera. Dus de criminaliteitsgedachte. Uh, maar ze, ze moeten dus illegaal binnenkomen um, om, om toch nog bij de Europese Unie te komen. En de, ja, als gevolg van die die dan groter wordt, gaat de grens eigenlijk helemaal verder omhoog. Maar, maar wat zit het jou vanuit het principe? Zeg je, ik, mogen we dat niet doen? Nee, ik denk dat, dat, ik denk dat het uh, onrechtvaardig is principeel onrechtvaardig is om mensen te selecteren... op basis van waar ze geboren zijn. Dat noemen wij gewoon apartheid. In Nederland is dat bij wet verboden. Artikel 1 zegt dat je niet uh, mag veroordelen op afkomst. Of seks of geloof, of, nou, et cetera. We kennen het hele rijtje. Sterker nog, is dat is gegraveerd op het, bij, bij het ja, ja, ja. Binnenhof in, in Den Haag. Dat is precies wat we wel doen aan de grens zelf. Dat we namelijk discrimineren op afkomst. Dat je discrimineert. op... de Nederlandse grens, maar aan de Europese grens ja, ja dat, je dus, dat je onderscheid maakt op basis van competentie, op basis van kwaliteiten, heb ik helemaal niet. Sterker nog ben ik voor. Dat lijkt me een prima. Discriminatiegrond. Maar discriminatie... discriminatie is... Maar dat is ook niet eerlijk, toch? Want dat betekent als iemand minder slim is of minder kan bijdragen dan... Dan dat is toch ook een onderscheid maken tussen verschillende mensen. We maken voortdurend onderscheid. Ja, doen we in partnerkeuze. Maar daar heb je geen problemen mee. Nee, maar doen we in partnerkeuze, doen we bij het bij aannemen van, van mensen voor een bepaalde job. Niet iedereen kan een bepaalde job hebben. Uh, dat, de, voortdurend maken we onderscheid op basis van kwaliteiten voor een geschiktheid. Voor een specifieke geschiktheid uh, voor, ja. voor een specifieke baan. Lijkt mij dat dat, dat, ja, dat dat verdedigbaar is, moreel verdedigbaar. Uh, maar discriminatie, dus onderscheid maken. Op basis van waar je geboren bent. en daardoor toe iemand veroordelen. voor de rest van, van zijn leven. Ja, dat vind ik principeel onrechtvaardig. Maar als je dan uh, weet dat het. we hebben het nu over dat het voortkomt uit angst van mensen. maakt het dat dan niet dat het wel te verklaren is. en misschien ook wel deels logisch? Um, ja, dat, zou, het, dat, dat mensen angst hebben om iets te verliezen. Daar, dat snap ik. Ja. Dat snap ik heel goed. Maar is het daarmee um, ook niet... Deels... Maar daarmee is nog niet gerechtvaardigd dat je discrimineert op afkomst. Dus we moeten naar een ander systeem toe, denk ik. Van de... Ja, maar als je daarmee je eigen ma dat rust kan creëren binnen je eigen maatschappij. of. Uh, nou, dat, dat vond ik in die reportage van Bram van Meulen. Die uh, laat een aantal vluchtelingen zien. Die dus de barre tocht hebben uh, overleefd. Want die zijn ook helemaal gesloopt, die mensen. Met vier ja. jonge kinderen een rivier doorgegaan, gezwommen ja. en... Uh, ja. Helemaal kapot. En tegelijkertijd aan de overkant van de straat zitten een aantal oude Griekse mannen. Die zitten ja, op een ja, terrasje te gezien, kijken. Ja. En die, ja, uh, ja. Ja, voor de mensen die het niet hebben gezien, ja. uh, die zitten te luisteren. En die bellen dus de, de, de politie op. Frontex, dat is dan het de Europese instantie ja. die toezicht houdt op uh, wat wel niet de grens over mag komen. En hij interviewt ze allebei, Bram van Meulen. Ja, en, en die mensen, willen, de, de mensen die uit Syrië komen willen een beter leven. En die Grieken, die hebben zoiets van... Ja, maar hallo. Weet je, wij staan er al slecht voor. Met alle respect. Maar ik wil dat mijn zoon nog een baan vindt. En ik, ik gun die mensen ook hun, hun geluk. Maar wij hebben het zelf al niet. Dus ja. zoek zoeken het dan niet hier. Ja. Dus dat is ja. de angst voor de toekomst. De angst voor, voor je eigen welvaart die je af ziet nemen. Is en... het dan toch niet... Als je, als je dat ziet... Is het dan niet te rechtvaardigen dat, dat mensen op die manier denken... En we dus die maatregelen hebben genomen? Ja, ik, ik, snap, ik snap heel goed het sentiment. Uh, ik snap ook de angst. En die angst is voor een deel terecht. Maar dat is een andere vraag. Dan uh, het uh, categorisch, dus iedereen over één kam scheren, categorisch wijken van, van migranten waar ze ook vandaan... Want dat, dan maak je dus dan vaak dan je dus denk ik schuldig aan uh, aan, uh, aan iemand voordelen op afkomst. Dat, dat, ja. dat, dat, dat heet apartheid. En ik, ik zou dus. Willen we willen pleiten om naar een ander soort van migratie denk, te gaan. Dat mensen migreren nu eenmaal naar betere omstandigheden. En selecteren dan op andere gronden. Selecteer, op basis van, van? selecteer op basis van geschiktheid. En dat zou het beste economie, en niet vergeten, de economie heel goed kunnen helpen. En dat, want Europa heeft op termijn natuurlijk arbeidsmigranten ja, nodig, juist. Ja. Maar nu selecteren we. En zeggen we, ja, jullie zijn sowieso niet welkom, euh, want je komt uit dat land. Ja, dat, dat is een, dat is een, Hoe kun je op uh, kwaliteiten controleren aan een grens? Uh, dat moet je niet aan de grens doen. De overheid moet niet de makelaar van mensen zijn. Dus dat moeten moet werkgevers zelf zijn, doen. En, en werknemers die een nieuwe baan willen creëren... of voor zichzelf een bedrijf starten... die zouden dat ook in principe uh, moeten kunnen doen. En dat kan nu allemaal niet. Uh, maar we selecteren dus aan de grens. Met als gevolg heel veel doden aan de grens. Omdat de mensen dus toch willen binnenkomen... en naar een betere toekomst op zoek zijn... Uh, dus je creëert je eigen probleem. Dus de Europese Unie creëert voor een heel groot deel... haar eigen illegale illega illega probleem en haar eigen fobie. Ja. En daarmee produceert het eigenlijk... en dat vind ik minstens zo belangrijk... produceert het eigenlijk een soort van... Ja, wij hebben het goed met elkaar... Uh, en de rest van de wereld die het ja, duidelijk veel minder goed heeft meer merendeel van de mensen heeft veel minder goed veel minder te besteden. Daar wordt even geen rekening mee gehouden. We richten ons heel erg naar binnen. Ja. Dat is een beetje een gated community-achtig denken. En dat, maar daar is allemaal geen oog voor op het moment. Je produceert daarmee eigenlijk insolidariteit. Je zegt eigenlijk, van, nou, het is wel goed. We hebben, het even, we hebben het even veel zwaarder met elkaar. We zitten midden in een crisis. Ja, maar die crisis is... Die, die, ja, het woord crisis kan ik daar niet meer horen. Want een crisis is, is dat een tijdelijke situatie die opgelost moet worden. Omdat ja. we even niet de juiste middelen hebben. Maar dat is geen crisis is een, een, een, een negatieve groei. Uh, dat is wat anders dan een crisis. We zijn niet uh, met elkaar uh, inmiddels in een crisis. Dat wil niet zeggen dat sommige uh, economische elementen beter zouden kunnen, zeker. Maar de echte armoedecrisis natuurlijk, die is mondiaal. Uh. Ja, dat, vind ik, dat is natuurlijk zo'n eeuwige eeuwig discussie. Maar wel eentje die de laatste jaren natuurlijk gevoerd wordt. Dat er... Uh ja, waarom zouden we over de grenzen kijken? Want ik heb nu geld tekort. Ik kan mijn hypotheek niet betalen. Ik zit in de bijstand. Ik kom tekort. Dus waarom moet je dan ook nog over de grenzen gaan kijken... als je het zelf als waar hebt? En dan kun jij nu zeggen van ja, maar dat is ja. peanuts vergeleken bij... Wat de rest van de wereld, of tenminste wat veel andere landen in de wereld hebben. Ja. Maar het is wel de beleving van mensen. Absoluut. We moeten het ook niet naar het individu trekken. Uh, een, een overheid zou van niemand individueel moeten, moeten vragen: van jij moet nu nog minder gaan besteden om, om de armoe, armoede van de rest van de wereld op te lossen. Dat is echt de verkeerde weg. Uh, het, is een, het, is, het is niet een individueel probleem moet ook niet individu alleen uh, uh, aanspreken. Dit is wat jou betreft echt iets wat bij de overheid ligt. Het is echt iets bij de overheid en dat is een verantwoordelijkheid ook van de, van de niet alleen de nationale overheid, maar de Europese overheid, ja. maar, maar ook uh, mondiale overlegorganen, over, uh, zoals de United Nations of uh, World Trade Association, dat soort uh, organisaties die moeten kijken van hey dit is eigenlijk een verkeerd systeem wat we hebben gemaakt. Dat leidt namelijk tot doden aan onze, aan onze grenzen. Uh, en, uh, en we moeten proberen de economie, de, de economie voor iedereen uh, op pijl te houden. Voor alle individuen op zich. Maar zonder, dit... zonder daarmee de, de, de, de, de, de objecten en discriminatie toe te passen. Voor alleen, maar, uh, alleen, alleen ja. maar een select deel een vrijheid van beweging te geven. En de rest van de wereld niet. Ik zit wel te denken, want je zegt op zich kun je wel selectiecriteria toepassen. Maar niet op basis van afkomst, maar wel bijvoorbeeld op basis van, uh, van wat iemand in zijn mars heeft. Maar ik denk die mensen zijn toch... Als je, als je meer welvaart, de welvaart eerlijker wil verdelen over de wereld, zijn die mensen toch juist ook in hun eigen land nodig? Ja, maar dat is een beetje een godspeed. Dat een hebben ze, je, mag je, je mag alleen hier komen als wij je, je, uh, uh, je, uh, je, je, wij je kunnen nodig hebben. En, en die moet je vooral niet willen gaan ontwikkelen. Nee, maar ik zit even uh, te denken, wat ik. Dat zou we voor Nederland een die meer idealistisch beeld van Weet je, er moet meer, ja. meer gelijkheid komen in de wereld, ook op welvaartgebied. Um, in, in ieder geval een rechtvaardigheid. Een, een, ja. Ja. een eerlijke, eerlijke verdeling, want nu is die. Maar dan moet toch, toch niet, niet alle kwaliteit uh, naar ons toe komen in Europa. Dan worden wij dan weer beter van, maar dat dat dan worden ook, andere dat landen. Ook, dat gebeurt ook helemaal niet. De, de, de, dat, gaat ook, dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Het dus de, de, de, de idee van een invasie is dat, wat sommige populistische politici hebben opgeroepen, is natuurlijk totaal onzin. Het is, maar, het is maar een paar procent van de totale bevolking in de Europese Unie. Is, komt uit, uit landen niet in de Europese Unie. Dus maar 4, 5 procent ja. uh, nu. Dat is dus helemaal eigenlijk heel ja, erg weinig. Dus die idee van invasie kunnen we sowieso verlaten. Dat is er niet. Nee. Um, en wat mensen moeten huis en haars verlaten. Dat is, dat is een grote stap om dat te doen. Hè. Dat, dat, die worden gezien, als migranten die, die dat gaan doen, die, die worden gezien als in hun thuissituatie, als sociale ondernemers. Dat zijn ondernemende types. Hè. Dat zijn de lokale helden zeg maar, van, van, van, van, van bepaalde steden of regio's. Uh, alleen, op het moment dat ze de grens verlaten... Uh, dan worden ze niet meer als sociale ondernemers gezien. Op dat moment zijn ze illegale vluchtelingen... Ja. Die, die, die, waar we eigenlijk iets, die voor ons een probleem zijn. En die onze fobie eigenlijk alleen maar voeden. Nou, ik zou willen pleiten om voorbij die fobie te kijken. Uh, ik zie, ik, ik, want dit is toch ook niet een ideale situatie. lijkt me, lijkt me dat, dit, dat, dat de Europese Unie dit niet een beschaving kan noemen. Waaraan, dus de, waaraan we weerkampen uh, weer krijgen in de Europese Unie, detentiecentra. Uh, en, en een tal van mensen sterven aan de Europese grens. Ja, dat kan voor mij geen ideaal zijn. Uh, en dat is, voor, voor, dat is ook wetenschappelijk uh, op morele rechtvaardigheidsgronden niet te verdedigen. Uh, dat we dus een, uh, een onderscheid maken tussen mensen op basis van, van geboorte... Ja, dat kan ik moreel niet rechtvaardigen. Niet hoeveel hoeveel weerzin is tegen binnen de wereld van de wetenschappers? In nou, jouw wereld, zogezegd? Uh, nou, dit is een argument dat gewoon gemaakt wordt ja. bij, binnen de wetenschap: het uh, wetenschappelijke debat. Uh, door politieke filosofen, uh, politieke geografen. Uh, uh, geopolitieke wetenschappers. Dat, zijn, dat, zijn, dat is een debat inderdaad wat gevoerd wordt. Van hoe kunnen we nu uh, naar, een, een, een, ja, naar een wereldorde streven die wel rechtvaardig is? En dat is niet morgen gerealiseerd. Maar vind je überhaupt gehoor bij, bij politici? Uh, ja, denk ik wel. En dat, en, uh, alleen politici, uh, veel politici, niet, de goede niet is nagesproken, veel politici zijn vooral toe bezig met hun nationale Kiezerspubliek. Ja, daar kom, ja, ja. En dat is ook die werden de voorstelbaar. rust in hun eigen land. Het is ja. voorstelbaar. Ja. Maar dus ontbreekt het eigenlijk aan een overkoepelend, uh, vertegenwoordigend orgaan een overkoepelende democratie uh, die voorbij de staat denkt... Uh, waar, waar, waar je ook voor zou kunnen kiezen. Dat is dan niet. Uh, en dus krijg je voortdurend het nationaal, nationaal staar op het eigen publiek. Dat er erg gericht is dus op... Nou ja, op de, de, de boekhoudersdemocratie. Dus van hoe kunnen we nou procenten verbeteren... zodat we niet meer negatief groeien? Ja, en van links tot rechts is de, de, de, de politieke speelruimte heel smal geworden. Eigenlijk zijn die partijen heel, heel sterk naar elkaar toegekropen. Uh, weinig of geen partijen pleiten voor internationale solidariteit... of internationale rechtvaardigheid. Het is vooral rechtvaardigheid binnen de nationale grens. Als... Uh, als wij zeggen, Amanda uit Assen, 3% moet inleveren, dan worden schreeuwen we politici, moord en brand. Maar als laat zeggen, Alicia uit Nigeria omkomt van de honger, dan is dan dus eigenlijk een totaal zwijgen. Maar toch denk ik dat, er, dat? Ja, dat. Dat stoort ja, omdat je dat? Dat stoort me, waarom zouden we dat onderscheid tussen mensen überhaupt maken? Wat, is, wat, is, wat rechtvaardigt ja. dat onderscheid? Ik weet niet of het rechtvaardigt, maar goed, dan kom je op het hemd is dus nader dan de rook. En dat is ook, daar is ook op Met Amanda op... kunnen we ons identificeren, met diegene uit Senegal niet. Ja, maar ik ken Amanda ook niet. Uit, nee, maar we als... kunnen ons ermee identificeren, omdat ze redelijk dichtbij woont... omdat ze misschien in eenzelfde soort huis woont als wij. Volgens mij is het, is het zo'n verschil tussen wat je, het gevoel wat mensen erbij hebben. Vanuit de principe begrijp ik helemaal wat jij zegt. Ja. Maar ik denk dat het sentiment bij heel veel mensen, of het nou terecht is of niet zo anders is dat het ja. me heel moeilijk lijkt... om überhaupt een verandering te gaan krijgen daarin. Nee, en het sentiment, de, de, de, de, uh, dat klopt, dat zie ik ook. Uh, en, de, de, daar heb ik ook uh, absoluut oog voor. Tegelijkertijd, ik kan alleen maar en vanuit een wetenschappelijk perspectief... zeggen van dit is niet oké. Okay. Ja. Uh, we kunnen van allerlei sentimenten hebben. Uh, en die sentimenten kunnen veranderen. Want ik denk dat die sentimenten echt kunnen veranderen. En uh, niet op korte termijn. Dat maar dan, dan moeten we die al. angst van ons afgooien. Ja, en daarin hebben nationale politici, denk ik, echt een taak. Hè? Veel nationale politici zijn toch naar daartoe gekropen en ook voeden ook dat angst, die angst voor, voor, voor migratie. Ook om, om de rechtspolitici een beetje voor te blijven of in ieder geval en, en niet alleen maar te laten winnen. Uh, want ja, Nederland is natuurlijk behoorlijk naar, naar die kant opgeschoven. Uh, is dat wel het dominante verhaal geworden voor heel veel politici? En gaat men eigenlijk al a priori uit van, van de Nazistaat als het gaat over verdeling en als het gaat over uh, gelijkheid van kansen? Uh, dan is dat al lang geen mondiaal verhaal meer. De gelijkheid van kansen of gelijkwaardigheid van mensen. Mm. Dat, dat beleiden ze allemaal met de mond. De gelijkwaardigheid van mensen. Natuurlijk is maar iedereen moreel gelijkwaardig. Uh, en, maar dan gaat het over mensen. Maar heel snel wordt dan de stap gemaakt naar burgers. Of als je naar de verkiezings, Hoe of naar, doe je dat? Van mensen nou, naar burgers? Nou, als je, als je kijkt naar, uh, naar alle, alle grote partijen uh, uh, en naar hun verkiezingsprogramma's, dan, gaat het, dan beginnen ze bijna allemaal met, met mensen. En dan vrij snel wordt de stap gemaakt naar, naar burgers. Oftewel, de mensen worden begrensd naar de eigen natiestaat. Terwijl als je uh, de. De PvdA bijvoorbeeld, op haar woorden, zou zo moeten we geloven... dan pleit ze, dan pleit ze voor internationale solidariteit. Ja. De internationale wordt gezongen, maar alleen maar gezongen. <laughs> de, de, de CDA is voor naaste liefde. Daar zitten geen grenzen in, a priori. VVD pleit voor, pleit voor liberale ideologie. Die hebben heel veel moeite om daar een grens ineens aan ja. te brengen. Ja. Dus allemaal, als je beginselprogramma's echt serieus zou nemen... Dan pleiten ze wel voor morele gelijkwaardigheid van mensen. Maar dan wordt al vrij snel ingezoomd. Een soort vergeten wordt even. Oh ja, dat niveau van mensen. Ja, maar ergens moet grens liggen toch? Er, we moeten iets houvast hebben. Ergens moeten we een lijn trekken of zo. Zeker. En we kunnen ook niet zonder grenzen. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat we niet internationale afspraken kunnen maken. Dat doen we namelijk. Natuurlijk wel. Als het gaat om handel doen we dat. Ja. Als het gaat om ons eigen landbouw doen we dat. Altijd aan ons voordeel natuurlijk. Uh, en als het gaat om uh, informatieverkeer... maken we heel veel afspraken internationaal. Sterker nog, we maken zoveel afspraken in de Europese Unie... dat 70% van onze wetgeving komt uit Brussel. Dus we zijn al lang bezig om heel veel afspraken te maken. Maar als het gaat om uh, mondiaal verkeer... of in ieder geval verkeer van mensen, vrijheid van beweging... is dat ineens een begrenzing. Als het gaat om mensen... Die mogen eigenlijk niet over de grenzen vrij bewegen. Maar, maar goederen, diensten, kapitaal, informatie. Dan nou probeer daar maar grenzen in aan te brengen. Dan schreeuwen dan we het moord en brand. Maar volgens mij komt dat iedere keer neer op dat we daarbij het gevoel hebben... dat we er beter van kunnen worden. Ja, wat dus niet zo is. En met uh, mensen niet. Nee. Wat denk ik ook niet zo is. Ik, ik, um, in, de, in mijn oude dag van sport, de economie, waar, waar, waar ik het gestudeerd heb uiteindelijk... Ja. was het, was het, was het idee van, nou, vrijheid levert uiteindelijk meer op. Vrijheid van beweging, kijk naar de Europese Unie. Dus alle voorbeelden uh, laten eigenlijk zien. Uh, dan als je de, de grenswerking versoepelt uh, binnen de Europese Unie, is dat een goed voorbeeld van, uh, dan neemt eigenlijk de welvaart uiteindelijk toe, omdat mensen dus over de grens kunnen bewegen, uh, kunnen handelen met elkaar. Maar dat geloof is er nu echt al niet meer hoor, over nou. Europa. Dat we er uiteindelijk beter van worden in Nederland. Um, ja, dat is dat, dat, nee, dat dat nu een vrij negatief sentiment ja. als het gaat over, over, over de Europese Unie. En, uh, wat mij betreft richt dat negatieve sentiment zich op de, op, de, op de verkeerde pijlers. Want dat richt zich heel erg tegen Brussel. Uh, en ik zie ook wel dat dat geen ideaal systeem is. Nee. Dat is dat, maar hoe sta jij dan... tegenover Europa? Um, ik, vind, ik vind inderdaad wat ik zeg, het is geen ideaal systeem. Omdat de Europese Unie eigenlijk opnieuw een staat aan het maken is. Uh, en daar ben ik niet voor. Ik ben voor internationale samenwerking. Dat is wat anders dan een staat. En, en uh, als ik, als ik hier over doseer... Bij, uh, van studenten zeg ik eigenlijk... dat de Europese Unie nu... Um, eigenlijk Europa aan het, aan het ontvoeren is. Europa zegt af en toe... van uh, we zijn ontstaan door de, de, die oude mythe... van uh, de, de, de, de, de, de, de godin Europa... die op de, de, de rug van, van, de, van, de, van de stier Zeus ontvoerd wordt... en daarmee... Die oude Griekse mythen. Die, die mythische al in gerepresenteerd in, in, in symbolen en, uh, en, en flyers, et cetera. De doen in Europa. Uh -huh. Maar eigenlijk is de Europese Unie precies dat nu aan het doen... met het hele continent Europa. Want het, het continent Europa was nooit een volk. Uh, was nooit een nee. gesloten eenheid. Dat was een open eenheid, een heel pluriform. Er zat nul gemeenschapsgevoel in, toch? Dat, in nee. ge dat, en dat is ook helemaal niet per se nodig. Dat gemeenschapsgevoel, je hoeft niet met iedereen verbonden te voelen op de wereld. Dat is ook nergens voor nodig. Ik voel me helemaal niet verbonden met alle inwoners van Nederland. Toch gelijkheid. ben ik zeer goed bereid om belasting te betalen aan iedereen. Ook al ken ik ze niet. Dat uh, vind ik helemaal geen probleem. Dus Dat, is, dat lijkt me uh, een, een, een teken van beschaving. Hè? Dat je dus uh, zonder AANZI zes persoons uh, iemand wil helpen. Uh, zonder dus ook belasting wil betalen. Maar nu is de Europese Unie dus eigenlijk uh, heel erg sterk aan het proberen... om een gemeenschap te maken, een Europese identiteit te vormen van, van ons allen. Ja, dat is, dat, ik denk dat dat uh, op zich geen, geen goede weg is... omdat dat het opnieuw dus eigenlijk een staat aan het maken is... dus eigenlijk opnieuw in de val trapt van de nazistaat. Mm. Namelijk een heel sterke, een containerachtige situatie... waarin je dus heel sterke grenzen hebt... en een heel sterke binding tussen identiteit territorium en burgerschap. Die drie worden eigenlijk heel sterk met elkaar verbonden. Dus eigenlijk ben je wel euroscepticus, maar Dat ja, is een lastige positie, maar wel totaal belangrijk Dat om... anders dan hoe wij de eurosceptici horen normaal. Ja ja, ja, ja. want die zijn juist bang dat onze nationale identiteit wordt aangetast. Ja, en dat, dat, dat is dus niet De economie waar. wordt aangetast. Nee, nee, dat, is, dat is de grote mythe, want juist de Europese de nationaliteit is alleen maar sterker geworden. Sinds we bij de Europese Unie zijn aangesloten. Ja. Omdat, omdat je dan iets te benadrukken hebt. Van, hey, zijn we? en dus sommige wetenschappers zeggen ook: eigenlijk is de nationale identiteit. Eigenlijk is gered, als het ware, door de Europese Unie. Omdat de Europese Unie die wil een, een, een sterke eenheid maken. Ja. En dan ga je juist het lokale uh, heel sterk benadrukken. Kijk naar de Nederlandse eenwording uh, van destijds. Dan zie je ook uh, hoe meer dat bij elkaar kwam. Nederland is ook een geworden, uh -huh. ooit. Dan zie je heel sterk lokale identiteit. En dialecten die ineens heel, heel leuk zijn. En, en, en wat bij de folklore, folklore achterbeleefd ja. worden. Dat zie je nu ook in de Europ Europese Unie ontstaan. Dus die nationaliteiten zijn helemaal niet dood. Die zijn springlevend. Ja. Zijn ze ook uh, nodig? Ik denk dat het helemaal niks mis is. Met de nationaliteit. Helemaal niks mis mee. Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben eigenlijk best wel voor zelfs. Voor een soort van romantisch gemeenschapsgevoel. Op wijkniveau, op dorpsniveau, stadsniveau. Een uh, natieniveau, prima. Uh, Romantisch nationalisme lijkt me uitstekend. Wat ik niet voor ben, is exclusief nationalisme. Dus dat je mensen uitsluit a priori ja. van een gemeente. Maar is dat niet gewoon een, een normaal uitvloeisel daarvan? Nee, nee, dat hoeft helemaal niet met elkaar verbonden te zijn. Um, als je een, een, een club hebt, of een dorp of een stad, uh, dan ga je, denk ik, niet a priori iemand uitsluiten. Nee. Dat zou je in Nederland helemaal niet accepteren: dat als je naar Den Haag zou verhuizen naar Breda. Ja, sorry, we kunnen jou helemaal niet gebruiken, want je komt uit Breda. Ik maar... <lacht> nou, ik vind daar is wel wat voor te ja. zeggen. <lacht> nee, maar dat weet je, dat is ondenkbaar. Tegelijkertijd verbaast het mij enorm dat wij als, als, als Europa. Die hek aan het neerzetten zijn. Ja. Ik wist dat ook helemaal niet. Nee, dat blijft behoorlijk uit, uh, uit de aandacht. En da ja, daarom is het juist goed, denk ik, dat wetenschappen ook zeggen: wacht eens even, er is iets. Ja, maar moeten jullie dramatisch. wetenschappers dan ook niet. Op de tromflaan. Ja, meer dan een soort bescheidenheid. Nee, maar er zit altijd volgens mij. Er ontbreekt vaak activisme bij. Af en toe moet er ook wat meer activisme volgens mij komen bij wetenschappers willen doordringen. Niet om de bal nou volledig bij, bij jullie wetenschappers neer te leggen. Ja, dat maar... We ook vermijden dat we hier in termen van. de wetenschappers, ja, nee, de ja, maatschappij. Ja. Dat, dat onderscheid nee. nou even vermijden. Nee. Dat is een maar onderdeel van begrijp je wel wat ik bedoel. Dat, dat zoveel ja. dingen die, dus, die, dus kennelijk, die ons eigenlijk allemaal aangaan. dat we die toch zo weinig horen. Ja, en dat, is een, dat is een humanitair drama wat zich daar af, uh, afspeelt, natuurlijk. Dat is een soort van killing fields, eigenlijk, uh, in de militaire, uh, in Middellandse Zee uh, vindt daar plaats. Uh, dat, is, dat moeten we helemaal niet willen met elkaar. Dat is niet de beschaving die, uh, waar ik trots op ben. Uh, absoluut niet. Ik denk dat er andere ander Europa, een andere wereld echt denkbaar is. Maar als het, als het zoveel ellende ook oplevert, wat zou er gebeuren als we die grenzen gewoon zouden opheffen? Dat kunnen we niet doen. Die moeten we ook helemaal niet doen. Maar wat zou er gebeuren dan? Um, ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Grenzen, grenzen die zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Ja. Is, alleen ze zijn er in altijd in andere vormen geweest. Uh, van kleine gemeenschappen, grotere gemeenschappen. Als er één constant is, is, is het wel dat de grenzen veranderen. Ja, ze zijn um, altijd in beweging. Dus altijd in beweging. Ja. Ja. Um, ik laat wel eens plaatjes zien van. Uh, van van historische patronen, van hoe de wereld eruit zag en nu. En dat, en, en dat heb ik dan een powerpoint van gemaakt. En, en, die, die, en die, die spoel ik eigenlijk versneld af. En dan, dan zie je, dan een, zie je de bewegingen. enorm oh, veel bewegingen. Ja. Ja. Nou, ik heb hier een oude wereldbol staan en die zit met plakband nog aan elkaar. Dus ik heb het idee, als we goed zouden kijken, dat misschien... Nee. dat ook niet meer alles klopt <laughs> aan uh, hoe de grenzen ooit... Uh, wat ja. de grenzen zijn, maar... Ja. Ja, met zo'n wereldbol is het prachtig natuurlijk. Ik kan er heel veel lekker naar kijken, naar, naar ja. Atlas en dergelijke. Nee, maar zijn... wat, wat, wat zou er gebeuren, denk je, als we die grenzen niet zouden hebben? We hebben ze sinds daar een dag, maar. Ja, dat is ondenkbaar. En nogmaals, grenzen zullen er altijd zijn. Het is ook helemaal niet, op zich is het helemaal geen probleem om een. Maar waarom om, is het ondenkbaar nation... als iedereen gewoon. Uh... Ja, iedereen kan gewoon in- en uitlopen dan? Ja, nee, maar mensen zullen altijd gemeenschappen willen vormen. En uh, altijd een soort van eigenheid willen ontwikkelen. En, daar, en nogmaals, daar is helemaal niks mis mee. Nee, maar daar hoeft toch dan niet een officieel lijntje omheen te zitten? Namelijk die grens. Um, dus dat is helemaal afhankelijk van uh, hoe je zo'n lijntje dan inderdaad vormgeeft. Hoe zo'n lijntje er um, laadt met betekenis. En, en de, zoals we het nu hebben geladen met betekenis... dan is het veel meer alleen maar een lijntje. Ja, ja. Het is echt een... Uh, sommigen zeggen fort geworden. Nou, ik zou liever van een gated community spreken, omdat het dus wel selectief filtert. En we laden dus dat lijntje op die, op, op, op die spreekwoordelijke wereldbol met heel veel normatieve betekenis. We zeggen dus: jij bent niet welkom omdat je daar naar geboren bent. Ja, dat is een verkeerd soort in- en uitlopen. Uh, dat, dat is een verkeerd soort gemeenschap, denk ik, die we met elkaar aan het vormen zijn, waar ik niet voor ben. Mm. Want dat, is, dat leidt dus tot de doden aan de grens. Dat leidt tot onbeschaving. Dat leidt alleen maar tot meer fobie. En alleen maar, want dat, is, dat heeft zich al getoond de afgelopen jaren... de hekken worden niet lager bij de toename van, van migranten. De wekken en onze fobie. De fobie wordt gevoed door, uh, door de hoge hekken. Dus hoge hekken die zijn, die staan in een positieve relatie... bij wijze van spreken, met onze fobie. Dus hoe hoger de fobie, hoe hoger de hekken. Ja, het is een spiraal worden natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus je moet die angst zien te doorbreken. Ja, ja, En om uh, dat te doen, daar hebben we het antwoord nog niet, hebben we het antwoord nog niet op, hè? Daar heb je sterke leiders voor nodig. Uh, daar heb je mensen die dus over de grenzen heen durven te kijken voor nodig. Die durven, het, die, en dat gebeurt in het Europese parlement, gebeurt het ook wel. Uh, het wordt echt wel geadresseerd. Uh, drie niet echt door tot de nationale pers, maar zeker in het Europese Parlement Er uh, wordt ook wel gesproken van, uh, dit moeten we helemaal niet willen, zich Europa. Maar dat is natuurlijk een gigantplek dus voor onze spraak. Dus inderdaad staat. niet sterk genoeg, want anders zou het wel bij ons doordringen inmiddels... En daar zie je dat de nationale staten uh, nog altijd heel sterk de boventoon voeren in het, ja. uh, het Europese debat. Dus waar de nationale staten soms bang voor zijn. En afgeven op Brussel, dat is voor een groot deel nationaal beleid. En daarmee zit ik te denken, houden we dus eigenlijk toch ons Nederlandse grensje? Nog steeds. En dat vertalen we, we naar Brussel. De dat vertalen we naar Brussel en geven we de Brusselse schuld van. Ja. Dus eigenlijk maakt niet zoveel uit waar die grenzen en hoe ze lopen. Uiteindelijk doet ieder toch wat hij wil. Is eigenlijk niet tegen te houden. Of het, nou, of het nou is vanwege ons nationale gevoel. of dat het nou illegale zijn of vluchtelingen zijn die hier naartoe willen komen. Ze komen hoe dan ook. Dat is het. Uh, al zou je de, de, de zeeën elektrificeren, dan komen ze nog. Ja. Uh, dat is helemaal niet. Grenzen houden mensen niet tegen. De grenzen houden mensen absoluut niet tegen. Nee. Jij blijft zitten, Henk van Houtem waar ik heel blij mee ben. Een tweede uur. We gaan zo meteen een kwartierje naar het hoorspel luisteren. Uh, na één uur wil ik graag met u thuis natuurlijk verder praten. En dan, uh, als u wilt reageren op wat we net hebben besproken... dat mag uiteraard, 0800-1121. Maar vooral ook uw verhalen van aan de grens. Op wat voor bijzondere plekken bent u de grens overgegaan? Wat, uh, wat heeft u meegemaakt? Werkt u aan de grens? Bent u douanier geweest? Woont u in de buurt van een grens? Bel ons dan, 0801121.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 Amsterdam De jaren zeventig. De strijd onder wallen Deel 27.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 You see you later, alligator. Je bent ook een harde, uh, Sius. Ja, maar het loopt goed, hè? We zijn er al bijna doorheen. Heeft die muzikant nog meer van die Jamaikazen? Nee. Nee, maar, maar misschien weet ik wel iemand anders. <truimus> die Bram. Hey, Sean Pruijs. Longtime no see. Hey. Wat kan ik voor je doen?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 Ja, ik hoor al zoiets, ja. Ik laat het gaan, maar het is wel de laatste keer geweest. Als je mij zelfs in de bokschool komt lastigvallen. Voor je het weet denkt iedereen dat ze mij een beetje in de zij kunnen zetten. Koffie. Ik zou wel even met hem praten. Nou, dat waardeer ik hoor, echt. Zeg, wat hoor ik nou? Heb jij problemen met die piepshow van je? Ja, brandvergunningen en zo, dat soort dingen. En die andere mag wel lopen.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 Ik zeg Bob, zit er maar een klerkje naast voor aard. Nee, nou, uh... niks, geen gesoten bieten, Dat moet opgedronken worden. Proost. Dus jij zoekt een uh, Amerikaan? Ja, echt zo'n uh, mooie oude bak, weet je wel. Die heb je gevonden dan want toevallig heb ik uh, de mooiste Amerikaan die er rijdt naar huis. Kom maar even. Nou, oh, wat een kleurtje. Vraag je niet voor roze? Nou, normaal gesproken niet, nee, maar uh, deze keer maak ik een uitzondering. die 1965. Ja, ik zie het. En, eh, uh, Kosti? Voor jou tien roodjes. <laughs> ja hoor, is goed met je. Heb je poen bij? Uh, ik ben nog aan het zoeken. Als je terugkomt is het ah, Ja, Kom op, zeg hij. Ja, bij mij is het graag of niet? Ja. Nou, ik zal nog eerst even onder de kap moeten kijken. Waarom? Die wagen is toch goed? Ja. Ik kan zo instappen en wegrijden hoor. Ja, tuurlijk. Ja, maar ik wou graag toch even kijken. Nou, weet je wat? Allemaal schieten. Je gaat naar binnen. Je zet de zaag in de steunbalken. En verder trek je alles los wat vastzit. En wat heel is, maak je stuk. Ik wil dat jullie daar flink huishouden. Ben ik duidelijk? Ik ja, dacht het wel. Maar niet langer dan twee minuten. Gaat het lukken? Tuurlijk. Dacht ik ook. Dan weer naar buiten, rustig weglopen en wegwezen. Hé, nee, Sharon. Heb je hier bedacht of zo? Hier. Kijk heel goed wat je ziet. Ik zie twee, drie, zes, acht. Acht rouwtjes. Goed gezien. En dat is wat ik ervoor bied. En geen cent meer. 9. heb ik ga 8 rooien. In de hand, te ja of te nee. 9. Anders laat je hem toch lekker staan hier. 8 rooien, en dan kijk ik niet onder de kap. Hey, Fransie. Hey. Moet uh, je een that? well, is hier die Sirenus. Dat zou dat zijn. Nou, dat is in de molensteen waar vroeger die fietsenstalling zat. En die is toch opgeheven. Ja, dus hij is aan het verbouwen. Wat gaat er dan komen? Ah, piepje, dacht ik. Mijn paar van die dronken gasten, die hebben het helemaal met de grond gelijk gemaakt. Maar Hart, dat is toch bij jou tegenover? Uh, schat, ik weet van niks. Stomme Harry Pruis. Als jij er wat mee te maken hebt.